Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vastzit na de messaanval in Amsterdam gedroeg zich verward. Het hebben getuigen tegen de politie gezegd. Vijf mensen werden neergestoken, één Amsterdammer van 64 overleed. De gewonden zijn in de twintig, Ze liggen nog in het ziekenhuis. Amsterdamse burgemeester Halsema kwam vanmiddag langs in de buurt. Een buurt waar heel veel jonge mensen wonen. Het is ook een uitgaansbuurt. Een buurt met veel winkels. Een heel gezellige buurt. Die over het algemeen heel vreedzaam is. Hoe is dat overgekomen hier dan, wat er gisteravond is gebeurd? Nou, mensen zijn heel erg geschrokken. Omdat ze het zeker ook hier op zo'n pleintje helemaal niet verwachten. Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen de slachtoffers. Waarom er is gestoken, is nog onduidelijk. In heel België zijn afgelopen nacht en vanochtend tientallen huizen doorzocht in de zoektocht naar de voortvluchtige militair, meldt de VRT. De militair bedreigde de afgelopen tijd virologen. Begin deze week nam hij wapens mee uit de kazerne en sindsdien is hij spoorloos. Een handgeschreven brief van Albert Einstein hij heeft flink wat geld in het laatje gebracht. Op een veiling in het Amerikaanse Boston werd er 1 miljoen euro neergeteld voor de brief... Met zijn formule E is MC kwadraat. Het Veilinghuis dacht eigenlijk dat de brief veel minder zou opbrengen, maar vijf mensen bleven maar tegen elkaar opbieden. En in Utrecht kijkt een kroegbaas niet zo uit naar vanavond. Normaal is het een groot feest bij zijn café tijdens het Songfestival. De steeg ernaast dopen ze dan om tot Eurovisie steeg. En op grote schermen kijken honderden Songfestival fans. Het klonk zo toen Duncan Lawrence won. Lighting, maar dit jaar geen gejuich en geen feest door de coronaregels. Balen. Ik word eigenlijk ben deze week best wel zachtreinig. Omdat ik gewoon op de bank de halve finale zit te kijken. En echt het gevoel heb van wat doe ik hier eigenlijk. Omdat ik zo gewend ben om met sowieso met veel mensen te kijken. En je mening continu te delen. Ja, dat doet hij nu maar via Twitter, maar dat is niet hetzelfde. Het weer dan nog, het regent flink in het zuidoosten van het land en dan blijft het ook nat. In de rest van het land wordt het steeds droger, het is 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Roelevaansveen en Hoofddorp een file van 7 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier, het heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. Verder stond de brug even open op de A9 bij Plein en dat kost je in beide richtingen ook nog zo'n 10 minuten.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 aflevering van Zandvoort op zaterdag, op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je de Curiosity the Cats en Down to Earth. Het is even na twee uur, we mogen weer over Jan. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en we hebben inmiddels ook al kijkers. Goedemiddag kijkers. ZFM-live.nl. Uh, drie uur lang Zandvoort op zaterdag live vanaf de Tolweg. Hoe ja. was jouw week? Uh, nou, uh, ja, een beetje anders dan anders. Na al dat politieke geweld die week daarvoor... Uh, was het uh, dit week, uh, deze week eigenlijk een beetje een groene week. Onze uitzending wordt ook een beetje groenig. Want er zijn van allerlei dingen gebeurd. Op... Heb je de huilk uitgenodigd? Nee, milieu, uh, milieu uh, uh, du of duurzaamheid... en hoe kunnen we Zandvoort uh, wat groener maken... en dat soort dingen. Dat komt allemaal aan de orde vandaag. Uh, en ook met nog veel en veel meer nieuws. Uh, we gaan, uh, wat gaan we doen? Uh, om tien over half drie herhalen we uh, de, de highlights van het interview wat uh, onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had met wethouder Gert-Jan Bluis. Over toch wel dat, dat die provinciale gelden voor het bouwen van woningen. En ook over die, die sociale woningen en de doorstromen. Uh, dat, er, dat er doorstroom in moet komen. En hoe hij denkt dat uh, te realiseren en voor hoeveel procent. Uh, Zandvoorters uh, eerst uh, aan de beurt zijn en uh, hoe dat allemaal gaat werken of hoe hij dat dan ziet. Dat om tien over half uh, drie. Uh, in het tweede uur hebben we nog een interview uh, wat met Monique Barner. Onze collega Gert, uh, Jan Gert van Kuik sprak met haar. Want die is momenteel uh, aan het wandelen om geld op te halen voor uh, de actie voor de zieke LIAM. Geweldig initiatief. En Gert uh, ja, uh, ving haar op tijdens dat ze op een gegeven moment op een bankje zat. Hè? Even uit de... was, was even nodig. Was even nodig. Ja, honderd kilometer hè, loopt ze. Ja. Dus... En dat, uh, dat is het uh, begin van het de tweede uur. Het interview uh, met, uh, tussen Gert van Kuik en Monique Barner. Verder natuurlijk uh, de vaste items zoals er zijn de evenementenagenda. Nou, er komen toch weer wat evenementjes om de hoek kijken. Het wordt weer wat levendiger. Dus uh, daar verras ik u mee rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. Het weerbericht, nou daar word ik niet vrolijk van de komende week. Echt niet. En ook dit weekend niet. Maar wellicht dat het eind volgende week... Ja, u hoort het goed. Wellicht wat beter gaat worden. Dan al. Dat, dan <laughs> al, ja. Maar daarover natuurlijk rond de klok van half drie meer tijdens het weerbericht. Dier van de week. Vorige week zaten er vier. Nu zit er nog maar weer één. En dat is een, een langzitter, om het zo maar eens te zeggen... Oscar is de enige die nog uh, bij de honden uh, zit. Want Nova heeft inmiddels een baas gevonden. Ugs is weg. Dus Oscar zit er nu in de eentje tussen... Uh, ja, in de eentje. Dus het wordt tijd dat Oscar ook een thuis vindt. Dier van de week, half vijf. Dan uh, iets over half vijf. Is het tijd voor SOS Live? Rustig maar op. Ik heb al één. Het is als een one hit wonder, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik, uh, ik hoorde hem van de week. Ik denk van, nou, dat is nog wel een keer leuk om te doen. Zandvoort op zaterdag live. Live-registratie van in dit geval een groep met het publiek... in de periode dat dat nog kon voor de corona-epidemie. Iets over half vijf. Gedicht van de week, hoef je ook geen zorgen over te maken. geregeld. Want op vele verzoek herhalen we uh, het gedicht Zomer in je ogen. Dus nog een weekje wachten en dan je ogen open doen... dan heb je zomer. Zomer in je ogen. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, kwart over vier natuurlijk Pit Report... en dan kijken we terug op de kwalificatie van de Formule 1... Op het circuit van Monaco. Want de kwalificatie wordt tussen drie en vier verleden. Ook daar houden we u natuurlijk van op de hoogte. En uh, kwart over vier tijdens Pit Report zullen we daar een samenvatting van geven. Ik zou zeggen, uh, dat was het in een notendop alweer. wat we de komende drie uur voor u hebben uh, klaar liggen. Ja, vanavond uh, Songfestival, uh, uh, Albicant. Ja, Songfestival, was het bijna weer vergeten. Ja, en dan gaan we even naar uh, Rotterdam schakelen. Althans, proberen. Oh, uh, derde uur bedoel je? In derde uur? Oké. Okay. Want we hebben een verslaggever uh, in Rotterdam. Ja, ja perfect. Goed, uh, dat is een extraatje in het laatste uur. Een mooie mooi cliffhanger trouwens. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale omroep. CFM Zandvoort. En in Haarlem uh, is het weer uh, druk aan het worden. Ja, de, de coronamaatregelen zijn uh, versoepeld. Ja. En bij het uh, steegje in Haarlem was het weer uh, enorm druk. Zochtends uh, stonden ze al in, uh, in de rij. Ja. Dus, ja, tot acht uur mogen de terrassen nu open. Uh, ja, maar het gaat niet over de terrassen hoor. Dat zijn uh, de, de sekswerkers, oh, daar heb God. ik het over. Ja, het <laughs> ja, ja. is denk ik. Bijna, bijna hetzelfde ja, dan het <laughs> uh, terras, uh, Albert Dat denk ik dus even niet Nee, al. ja, en de uh, Lineushof uh, mag ook weer open. Ja. En uh, wat een uh, nieuws is, het zwembad in Zandvoort ja. bij uh, Centerparks mag ook weer open. Alleen helaas nog niet voor dagjesmensen, Dus wij moeten nog even wachten. Gelukkig. Maar wel voor de parkgasten en de hotelgasten. 30 ja. personen per uur mogen gebruik maken van het 25 meter bad en het uh, subtropisch zwembad. Nou, allemaal goede. Dat is weer geopend. En het museum, mag, is die al open? Nee, die mogen nog niet open. En de zonnestudio in Zandvoort... Weet ik, niet, weet ik nou, niet. Dan zal ik jou een mooi verhaal vertellen. Die dachten een paar weken geleden van... nou, we mogen weer open. Uh, nou, halfmiddag bezig geweest om alles weer voor te bereiden. Toen bleek dus dat ze niet open mogen. Uh, nu weer bij die verruiming uh, alle zonnestudio's in Haarlem... waar de Zandvoort organisatorisch tijdens die coronacrisis uh, ook onder valt. Dachten ze van, nou, wij gaan ook weer mooi open komt er dus van de gemeente Zandvoort een bericht dat uh, ze dicht moeten blijven. Terwijl... En waarom is dat dan? Ja, een goede vraag. Vraag dat maar aan het gemeentebestuur. Maar in ieder geval de zonnestudio's in Haarlem mogen open... waar Zandvoort dus ook onder valt. En die mag niet open. Leg mij dat maar uit. Oké, okay, nou, wordt vervolgd. en <lacht> vervolgd. <lacht> www.cfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En niet alleen uh, die informatie waar we het juist over hadden... maar uiteraard ook heel veel lekkere muziek. En ik denk, uh, ik ga beginnen met een echte klassieker, uh, Albert-Jan. En we draaien hem uh, de hele vijf minuten lang. Phil Collins, tezamen met uh, Philly Bailey. Hier is hij nog een keer met uh, Easy Lover. bij The Chinese Wolf van Philly Bailey, je Easy Lover, tezamen met Phil Collins. Zo so, dadelijk het nieuws in het kort. Maar eerst deze nieuwe single van de Alan Walker. He is Believers. They said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the one things I get right, I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Even if we hold We know that this will hurt Tomorrow is just a hurt We can't control Ook de nieuwe Its drijven zeker voor je. Waaronder deze van Ellen Walker. Je de Believers. Het is tijd voor het nieuws in het kort, althans. De <laughs> poging daartoe door Albert oh, het, is wel, het is wel groenig nieuws. We Heel gaan. groen? Laten we eens met iets anders beginnen. Het raadhuis is gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei. De gemeente is die dag ook telefonisch niet bereikbaar. De meldkamer van de handhaving is wel bereikbaar. Bij de meldkamer van de afdeling handhaving kunt u urgente handhavingszaken melden. De meldcentralist zal vervolgens inschatten welke actie daarop wordt, zal moeten worden ondernomen. Het telefoonnummer van de meldkamer is 023 511 4950. 023 511 4950. De meldkamer van handhaving is bij de pinksterdagen zowel 23 als 24 mei bereikbaar van 1 uur middags tot half avonds. En uiteraard zijn de handhavers in deze tijden en tij, tijdens deze tijden ook op straat aanwezig. Nou, dan kunnen de, de kunstenaars er uh, meteen al in. Juist, helemaal, helemaal goed. Dan de kameling ondersstraat Max-Planckstraat, Voltaastraat, Graven zanderstraat Straat en de Watsstraat worden opnieuw ingericht. Het gaat om straten, parkeervakken en stoepen en dit is nodig om de buurt mooier te maken en om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. De werkzaamheden zijn afgelopen week begonnen tussen de Voltaastraat en de Wattenstraat, het laatste deel van de kamerling -Onerstraat. Als de werkzaamheden in deze fase klaar zijn, volgt het volgende deel van de kamerling onderstraat Als alles gereed is, wordt in één keer de laatste asfaltlaag aangebracht. Het groot onderhoud wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de omgeving bereikbaar blijft en de overlast beperkt. Op de plekken waar wordt gewerkt is geen verkeer mogelijk en verkeer wordt daarom omgeleid. Alleen voor de bewoners en bedrijven die direct aan het projectgebied grenzen... wordt een uitzondering gemaakt. Het is altijd mogelijk om uiteraard te voet bij een woning of bedrijf te komen. Het is maar dat u het weet. Op donder... Onlangs op 13 mei heeft kettingzaagkunstenaar Rob Peters... in opdracht van Spaarne Landen NV een kunstwerk gemaakt... van een kale stam in Zandvoort. De stam staat langs de kruising Kostverlorenstraat Julianaweg... en is een deel van een iep die is blijven staan... De iep sneuvelde vorig jaar helaas door de iepziekte... en vanwege de iepziekte is de barst eraf gehaald... zodat de stam niet meer besmettelijk is voor andere iepen. Spanelanden vond het zonde om niets te doen met de overgebleven stam... en schakelde Rob Peters in. Rob is vier dagen per week eh, vrachtwagenchauffeur... en sinds 2012 is hij parttime bezig met het kettingzaagkunst. En vorige week donderdag is Rob op de hele dag aan de slag geweest met zijn kettingzaag... om een mooi kunstwerk te maken met van de stam. De stam is nu een plaatje om naar te kijken. Maar kijk wel eerst even naar links, naar rechts en dan weer naar links. Want het is wel een kruispunt als je daar... Uh, als je dan die weg op wil draaien. En dan ook nog, nog zo'n totoppaal. <grijg> Dat je denkt, nee, kijkt oh wat mooi. Kijk, oh wat mooi. kaboom. Uh, afgelopen donderdagmiddag heeft wethouder Ellen Verheij de Haas, samen met raadsleden Maaike Koper van de PvdA en Karim Elgebali van GroenLinks... het eerste bloemzaad gestrooid in de berm bij het spoor aan de Haltestraat in Zandvoort. Naar aanleiding van vragen die de raadsleden eerder dit jaar stelden... wordt de rommelige berm die regelmatig als uitlaat... De ...plek voor honden wordt gebruikt, aangepakt, aangepakt door Spanelanden. De berm was voor de raadsleden een doorn in het oog... ...en ze vroegen of hier iets aan gedaan kon worden. We waren het, het erover eens en dat hier iets moest gebeuren. Niet alleen voor het aangezicht, maar ook voor de verbetering van de biodiversiteit. Dat is in deze tijd extra belangrijk voor bijen en andere bestuivers. Die hebben onze hulp hard nodig, al dus de raadsleden. Zodoende is Paarne Landen deze week begonnen met het opknappen van de Berm. ProRail is gevraagd om het hek langs de Berm te fascineren. Tot zover. Dankjewel, albert Jan. Het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. Op ZFM wordt iedere hou hou platina. Het derde uur van Zandvoort op zaterdag uh, gaan we schakelen met uh, Ahoy. Want mocht je het niet weten, daar treedt hij vanavond op. Ons eigen Django. En hier is hij dan... Uiteraard ook uh, Django helemaal live uh, tijdens het Songfestival in Ahoy in Rotterdam. Een Bird of a New Age. Daar moeten we dan uh, voor ons uh, mee uh, gaan beginnen vanavond. En uh, laten we hopen dat we in ieder geval in de top 10 uh, terecht gaan komen. Al uh, zeggen de verwachtingen dat uh, niet helemaal. En wat zegt de weerverwachting, uh, Ovejan? Nou, eerst maar even de algemene weerverwachting. Uh, allereerst vanochtend was het op veel plaatsen bewolkt. En een lange tijd nat. In de middag uh, breekt de zon vaker door. In het zuiden houdt het natte weer nog wel wat langer aan. Losse buien... <laughs> het regent in mijn koptelefoon. L losse buien blijven mogelijk. De wind draait naar het westen en neemt geleidelijk in kracht af. Het waait over het algemeen matig tot vrij krachtig. Het wordt circa 13 graden. Morgen trekt een aantal buien over het land. Maar meestal is het droog. Zon en stapelwolken wisselen in elkaar af en een uh, erwaait een matige zuidwestenwind. Gaan we naar de maandag is het opnieuw last van veel buien. Er is veel bewolking met in de ochtendperiode met regen... en smiddags felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 13 graden op de Wadden, 14 of 15 graden op veel andere plaatsen... en 16 graden in het zuidoosten. Dinsdag blijft het wisselvallig. Ook deze dag is het wisselvallig met buien. Wederom is bij buien kans op hagel en onweer. Wel is het minder nat dan op maandag en tussendoor schijnt de zon. Het wordt 13 tot 25 graden. Houdt u het nog droog? Eh, woensdag is het aanhoudend fris. Het blijft maximaal rond de 14 graden. Eh, en het is koud voor de tijd van het jaar. Ook dan kunnen we een paar buien ontstaan. Maar er zijn ook langere, drogere perioden met zon en wolken. Nu hoort het al aan mijn stem, we gaan de betere kant op. En wat betekent dat voor zand voor de korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt af. In Zandvoort. Met vanochtend en eh, vanmiddag nog wel wat regen. De temperatuur stijgt tot 12 graden Celsius en de wind is een vrij krachtig windkracht, en 5. Vannacht is, vannacht is het bewolkt met kans op motregen en het koelt af tot ongeveer 8 graden. En wat betekent dat voor de langere termijn? De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 13 graden Celsius en s'nachts blijft de temperatuur rond de 9 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Maar vanaf vrijdag neemt de kans op de zon weer toe. Gelukkig maar, op het is wel makkelijk als je het weer zo kan inregelen, toch? Ja, koptele... hou je het droog. Ik goed. het koptele... droog maken. Het weer is uiteraard ook na te lezen op onder meer onze CFM-app. Dank je wel daarvoor. Als oh, je niet zo best natuurlijk. Dat weer. En hier is de single van The W Brothers. Een plaatje die we niet vaak gedraaid hebben van ze. Vond ik leuk om hem een keer te draaien. Ja, vaccinaties aan de gang en dan denk je meteen weer aan de dokter. Ze hebben ook helemaal gelijk, hè, de Doobie Brothers. Met uh, Music is uh, The Doctor. Inderdaad een plaatje wat we nog uh, eigenlijk niet zo vaak hebben gedraaid. En uh, geheel terecht uh, weer eens uh, uh, van de plank af hebben gehaald. En uh, gaan uh, draaien bij de radio. Uh, vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort. En ook uh, daar hoorde ik uh, trouwens uh, onze wethouder Geert-Jan Bluis. Uh, Albert-Jan? Ja, klopt. Want, uh, een mooie kop op pagina 1 van de Zandvoortse Courant. Uh, sociale woningen exclusief voor Zandvoorters. Wat dus, kost dat? Wat, <laughs> ja, ben ik ook benieuwd naar wat dat gaat kosten. Maar vandaar dat de uh, wethouder Gert-Jan Bluys uh, vanmorgen uh, te gast was bij Goedemorgen Zandvoort. En hij sprak daar met onze collega uh, Ben Zonneveld over provinciale gelden voor het bouwen van woningen. En dan hebben we natuurlijk ook over starterswoningen, starterswoningen en uh, doorstroomwoningen. Hoe dat allemaal zit, u hoort allemaal nu tijdens de herhaling van dat interview van Goheden Morgen. Het is nogal druk in uh, politiek land. Hè? Straks is er weer een vergadering met allerlei mensen. Ja, er loopt ook een hoop op dit moment in, ja, in ons ja, dorp. Ja. En, en dat moet ook, want er moet, uh, moet een hoop gebeuren. We moeten vooruit. Ja, we moeten zeker vooruit. En over vooruit gesproken, um, in de bouw, hè? er wordt uh, redelijk wat projecten opgezet op het ogenblik. Uh, ik zag een tijdje geleden een heel mooi stuk over de gooi en vechtstreek. Die hadden van de provincie geld gekregen voor een aantal projecten. Krijgen wij eigenlijk ook geld van de provincie? Uh, nou, nou, voor, uh, wij hebben ook geld voor de provincie gekregen bijvoorbeeld voor het project met het AWCD terrein, hè, langs het langs spoor. Ja. Daar hebben we 500.000 euro gekregen voor met name de verbetering in de infrastructuur. dus Die, die, die, heb, die, heb al, die hebben we natuurlijk al binnengesleven een keer eerder, dus dat gebeurt. Ja, nu komen er weer provinciegelden, dus dat klinkt leuk, maar dat, dat, dat, dat is dan alleen maar geld eh, voor, uh, voor feitelijke ondersteuning. Maar wat ik belangrijker vind, op het geld, want op zich zit zo het niet zo dus voor, is, dat er nu eens een keer knap beleid komt dat we kunnen bouwen. En, en wat is dat, nou, dat is beleid dan? Om. Nou, dat is het stikstofbeleid. Het stikstofbeleid, dat, dat nekt ons op dit moment aan alle kanten... Uh, als je ziet dat, ik, dat we een jaar bijna bezig zijn geweest om nu uiteindelijk bij huis in de duinen te kunnen gaan bouwen. Omdat er allerlei ingewikkelde berekeningen moeten worden gemaakt. Terwijl je feitelijk een heel oud huis afbreekt waar heel veel stikstof wordt verbruikt. Ja, omdat we een nieuw huis gaan bouwen wat veel, veel energievriendelijker is, ondertussen tijdelijke huisvesting opzetten die ook niet energievriendelijk is, dan snap ik niet dat er anders schakelijk wordt. En dan erg ik me ondertussen groen en geel aan. En dat is echt de bureaucratie van Nederland ten top. Daar kan ik me iets, iets bij voorstellen. Hoe is dat gekanteld dan? Want als je nu een ander energiebeleid hebt, een CO2-uitstootbeleid... Uh, uh, hoe, hoe werkt dat dan in het voordeel van Zandvoort? Nou nee, dat, dat moeten ze nog maken. Ze moeten met een flexibele beleid komen. Nou, dus ze liggen nog stil. Nou, nee, dat is. Kijk, uiteindelijk kan je berekeningen maken en nog eens berekeningen maken en nog eens berekeningen maken. En dan ga je nog eens in gesprek. Dat is allemaal, allemaal zorg dat ik het zeg allemaal geneuzel natuurlijk. Uiteindelijk. Uh, elkaar overtuigen enzovoort. Dat moet gewoon veel sneller. En het beleid moet gewoon anders. En, wat, en, wat en gaat, het uh, probleem? Wat gaat het college van voor daaraan doen? Nou, daar gaan wij in gesprek over. En, en, en, en, en we proberen nu ook uh, een soort van. Uh, Bank op te zetten waar CO2 dan uitgeruild <tie> Maar eigenlijk allemaal veel te ingewikkeld. Ik vind gewoon dat landelijk het ontmoet op het moment dat ik nieuw bouw en ik bouw energiezuinig, en dat gaan we doen, dan draag ik eraan bij. Dus dan moet je niet kijken van, ja, maar u moet het afbreken en, en, en u, u rijdt daar dan een keer met een bulldozer of weet ik zo wat. Je moet het extrapoleren naar de toekomst en dan zeggen dan is het wel interessant om te doen als je investeert, investeer je in de toekomst en niet op basis van wat er vandaag moet gebeuren je, investeert, je bouwt een woning die 30 jaar energie neutraal is bijvoorbeeld Nou, dan mag, vind ik dat je die 30 jaar mee mag tellen bij ...wat je dan op dit moment even iets extra's moet doen... ...en heb je dan niet genees over wat het economisch betekent... ...en, en voor de mensen die geen woning hebben. Nee, maar dan... Uh, uh, ...wat u nu doet, u tilt het naar de landelijke politiek... Hè? Nou, ...de CDA zit ook in de landelijke politiek... Ja. ...en die gaat waarschijnlijk uh, uh, meeregeren de komende periode... ...daar is wel een klein beetje zicht op. Wordt dat een, een, een landelijk uh, partijonderwerp dan? Nou ja, dat nemen ze wel mee allemaal. Maar ik ik zit het, ik denk er wel heel anders over als ondertussen de landelijke partijen overdenken. Want wij staan wij staan hm. gewoon in het veld. Landelijk zitten ze allemaal lekker op het kruis daar. Nou, dat, wij, dat, wij, wij, dat begrijp wij, ik meneer Blaat. Maar, maar dat heb natuurlijk niks daar... voor voor. Ja, oké, okay, maar ik probeer dat wel te regelen. En, en als wij dat ons geluid niet laten horen op dit punt, dan, dan gebeurt het niet. En een ander ding is de, de slagkracht van, van de, over, de plaatselijke overheid zelf. He, als wij een visie vaststellen voor de entree in het Badhuisplein en de meerderheid van deze gemeenteraad wil genezen met die visie verder, want ze willen eerst achter de komen weten hoeveel parkeerplaatsen we hebben, dat houdt ook op. Dat kost, ook, trouwens, dat kost trouwens ook veel geld, want dan moet je weer een ander plan maken. Dus er zijn aan zatknoppen te draaien. En dan is die bijdrage van die provincie is best interessant. Maar laten we vooral op onze eigen kracht gaan. Dus vooruit. Dus die visies gaan vaststellen nu. Zodat we inderdaad stappen vooruit zetten. Nou ja, voor, het, uh, voor de visie van het Batasplein heeft u nog ruim twee jaar de tijd. Want het Contract loopt tot 2023. Dat is natuurlijk ook niet echt een visie, hè? Uh, nee, maar uiteindelijk gaat het er wel om. Dat je stappen zet en dat je zegt, we gaan er bouwen. En dan moet je eerst iets vaststellen in de gemeenteraad. En dan kan je weer de volgende stap zetten. En als die stap niet gezet wordt, dan moet je eerst die stap, dat duurt weer een half jaar, weer een half jaar vertraging, Weer in woningen. Kijk nou hoe we het bij strijden doen. Dat pakken we wel door, hè, tot nu toe. Dus nou, laten we dat op die andere projecten ook doen. En dingen in de tijd oplossen. En het aantal parkeerplaatsen ook, nou, misschien creatiever oplossen. Ja, daar moet je mee aan de gang. Het is een keuze. Of willen we in een auto wonen of in een woning. Nou, CDA wil in een woning wonen. Nou, ja. Dus mijn partij zal daar alles aan doen om die visies ook nu versneld door de gemeenteraad te gaan krijgen. Zodat we inderdaad komen tot bouwen. En dat is ook niet morgen, dat kost altijd En daar kan ik dan misschien wel die, uh, die subsidie van die... Uh, van, van de provincie voor gebruiken. Het ...geld wat je krijgt dan... Krijgen. Maar ik heb veel liever dat de provincie zorgt, want wij hebben een groot probleem in Zandvoort. Wij zijn helemaal omgeven door Natura 2000. Mm -hmm. Dus wij kunnen geen kant op. Men stelt wel eisen aan, u moet verdichten, u zult zoveel woningen bijbouwen. maar dan moet je ook de voorwaarden erbij leveren. En dat de... zit bij de provincie en dat zit bij het Rijk. En daar moeten, de, daar moeten beleidsmatig dingen gebeuren. Zijn ze mee bezig, maar dat moet versnellen. Nou, we hebben nog uh, in Zandvoort een aantal projecten lopen hè, om te bouwen. En u noemt het Bad Huisplein. Uh, ik kijk even naar de Curie de Ik kijk even naar uh, waar vroeger de oude ijzerfabriek stond. Wat nu plat ligt bij uh, de Celsiusstraat en de Vaarhuisstraat. Uh, is er zicht op wanneer daar dan wat gebeurt? Ja, ja nou, daar, daar hebben dus de, de, de raad heeft daar besloten om uh, de volgende stap in te gaan. Dus er wordt nu een stedenbouwkundig plan opgesteld. Uh, we zijn heel goed op speaking terms met, met de ondernemers die daar zitten. Pre-wonen. En ik, ik verwacht uh, eind, uh, eind juni, in juli, dat klaar te hebben. Zodat in uh, september, augustus, dat zal september worden, de Raad het stedenbouwkundig plan kan vaststellen. En dat we de volgende stappen daarin kunnen gaan zetten. En, dus dat, en, dat, ligt, uh, dat, dat proberen we echt uh, nu ook voorop te trekken. En, en de volgende en stap is dan uh, uh, wachten tot je toestemming krijgt met de CO2-uitstoot. Ja, nou ja, daar, zijn, nou ja daar, daar, heb, daar hebben we gelukkig wel wat uit te ruilen. Want het, daar zit natuurlijk een industriegebied, wat op de schop gaat. Mm -hmm. Daar hebben we waarschijnlijk wel uit te ruilen. Dat is hetzelfde bij Strijder Bij Strijder, doordat er een garage zat eh, in, in het benzinestation, houden we daar zelf over. En dat moeten we dan waarschijnlijk inzetten op andere projecten. Maar dit project heeft wel een grote kans Dus Wat dat betreft hebben we een beetje geluk daaraan dat we al gaan uitwisselen. Maar dat moet veel meer gebeuren. 600, gaat het gaat om 600 woningen en niet om 300 woningen. Dus we zullen nog op andere plekken ook moeten verdichten. Hoeveel woningen komen er bij die Curie driehoek dan ongeveer? Nou, ik, ik schat zo'n uh, zo 300 woningen. Dus we, we schieten al redelijk op. Hè? Want dan heb je strijder 100 woningen. Uh, de AWZ terrein hebben we al meer dan 100 woningen geregeld. Plus bedrijventerrein. Nou, dan komt dit erbij. Dus we zitten wel redelijk, redelijk op schema. Maar uh, we, we moeten doorpakken. En, en, en er is haast bij. Want alle boel jongeren... ...zitten te wachten op wonen en we willen doorstroming voor de ouderen realiseren. Dus dat moet gewoon gas gegeven worden. En dat duurt allemaal toch al lang, vind ik. Want waar ik denk dat het in een jaar kan duurt er twee à drie jaar. Het valt een beetje weg. Dus ik vind dat het zelf altijd al lang duurt. Ik ben altijd iemand die door wil pakken meteen. En, en, en, en liever vandaag als morgen dingen regelen. Mm. En korte lijnen houden. Maar ja, dus, dus daarom moet er ook besluiten komen... op de juiste momenten, zodat je de volgende stap kan zetten. Oké, okay, nou, uh, dat gaat allemaal naar de Raad. En de Raad uh, wil ook heel graag dat er gebouwd gaat worden. Ja. Mij um, verbaasd, en dat moet u maar eens uitleggen... Uh, de voorrangsregel voor zandvoorters. Normaal uh, kan je je inschrijven op, uh, bij prewonen en dat kunnen mensen uit Beverwijk en dat halen, maar noem het maar op. En nu is er een bepaling dat er uh, voorkeur... Voor zandvoorters is. Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, dat, is er al, dat is er al jaren. De, de, de, de, de regel is dat we 25 uiteindelijk 25% van. De, we hebben het dan over sociale huurwoningen. De, de, waar je op in kan schrijven via, via woonservers. Daar mogen wij 25% direct toewijzen aan zandvoorters. Mm -hmm. dat, dat mogen we al. En uh, Kijk, de praktijk is dat uh, ongeveer uh, 70, 80 procent van de woningen in Zandvoort blijft... omdat mensen inschrijven, Zandvoort te schrijven in. Dus er komt sowieso al een kleiner deel vanuit de regio... en, en helemaal vanuit het land. Dus, dus, dus, dus, dus er is een normale proces. Maar je kan dat stimuleren, en daar hebben we nu van gezegd... we gaan nu gebruik maken van die 25 regel... om bijvoorbeeld die jongere starters met gelabelde woningen... daaraan te verbinden, zodat we er zeker van zijn dat die voorrang krijgen. En dat, dat, dat die 25 regel zit in onze verordening. Dus het is, het is wettelijk vastgelegd, want het mag ook niet meer. En er zijn gemeenten die dat niet doen. Nou, wij doen dat wel. En het staat gewoon in onze verordening. Alleen het komt nu wat nadrukkelijker naar voren. En daarnaast proberen we ook in de koopsector... nu afspraken te maken met ontwikkelaars. En dat hebben we bij Strijder gedaan. Zodat de woningen in de eerste verkoopfase... aan Zandvoortjes worden aangeboden. Nou, dat is een deal die je sluit... Die niet waterdicht, nooit waterdicht is, maar bij de AWSI, bij die 100 woningen daar, daar is dat ook redelijk tot goed gelukt. Volgens mij is daar 90% volgens mij, is aan Zandvoorters gekocht. Ja, dus, dus, dus we doen er ook alles aan om die doorstroming in Zandvoort ook op gang te brengen. Dus, maar maar daar, is, daar is nog heel wat over te, te doen, hè? Over, over scheef wonen en scheef huren. En ja. laat ja, dat ja. even in het midden. Uh, komt er ook een anti-speculatiebeding bij, uh, bij die nieuwbouw? Ja, Want je ziet, ja uh, dat is ook geregeld. Dat zit er al in. Dat staat al in onze spelregels hè, voor, die, voor, die, voor die betaalbare koop. En dat nemen we ook in die anterieure overeenkomsten mee uh, met... Uh, met, met, ...met ontwikkelaars daarbij... ...waar wij invloed hebben. Want wij hebben invloed bijvoorbeeld als we zelf grond verkopen... ...of dat de bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd. hebben we hebben het natuurlijk niet overal invloed op. Dat is ja, gek zijn, want anders krijg je een, een, een, een, een, een, een situatie... ...dat wij dat gaan bepalen. Zo is het nu ook weer niet. Maar dat, daar waar we kunnen... hebben ...we spelregels opgesteld... ...dat we dat tegen gaan. Net zoals het begrip zelfbewoning... ...dat mensen er zelf moeten wonen. Dat nemen we dus ook op... Uh, ...vast nu in, in, de, in die afspraken. Zodat je dat aan die voorkant... ...ook al uh, gewoon goed regelt. ja, uh, ik vraag dit om... ...dat er uh, her en der... ...en ook in Zandvoorthuizen gekocht worden... Uh, ...als pand opgeknapt worden... ...en vervolgens voor heel veel geld... ...weer doorverkocht worden... ...waardoor uh, het begin de beginnende Zandvoort... ...er eigenlijk nooit een kans maakt. Ja, ja, maar dat kunnen wij natuurlijk niet helemaal tegenhalen... ...als ik mijn woning... ...of jij zelf je woning verkoopt ...dan kan ik dat niet... Bij, bij, bij de is dat niet te regelen. Het zou gek zijn, want het is ook een vrije markt. Maar het gebeurt wel, zeker in deze gekte die er nu is rond, rond, rond de huizenmarkten. U valt, u valt weer een beetje weg, meneer Blaas. Ja. Ja, dat, ja, dat heb je wel gezegd. Kijk, zo dat is het zo is beter. die staat er niet beter. op het aardappelveld. Nee, nee, maar je hebt nu dus de, de, de, de, gekte, de gekte die er is, natuurlijk rond de huizenverkoop... Ja. ...die kunnen wij natuurlijk ook niet beïnvloeden. Daarbij wij dat wel kunnen. Dit is maar projecten. Daar uh, nou ja. doen we dat om toch rust op die markt wat meer te krijgen en ook te kunnen bouwen... Ja, voor, voor je inwoners onder andere. Ja, dat, uh, dat, dat is het speculatiebeginsel. Uh, en dat, dat zou er gewoon echt op moeten zitten om, uh, om te garanderen... dat niet iemand een huisje koopt en vervolgens uh, dat voor heel veel geld weer doorverkoopt binnen een ja, jaar. Ja, ja. Ja, ja nou dat wordt dus nu... Op. Zeker als, als, je, als er veel over, overheid bemoeienissen mee zijn. Hè? Dat wij een plan maken, grond verkopen, veel tijd, energie erin steken, subsidie geven. Dan vinden wij als overheid dat we daar een beetje daar grip op moeten houden. En dan kunnen we dat ook toepassen. En die regels hebben het afgelopen jaren. Hè? Volgens hebben we ook allemaal ingevoerd. Wat dat betreft denk ik ook... En dan hebben we hebben ook heel veel kunnen leren van onze, de samenwerking met Haarlem. Dat wil ik dan ook wel eens zeggen. Want wij lichten dan wel mee op de kennis die, we, die ze in Haarlem ook hebben. Dus we doen het niet allemaal hetzelfde. Nee. Maar ik, ik ben er wel achter gekomen sinds ik nu drie jaar wethouder volkshuisvesting ben. En ik vergelijk dat met de periode ervoor. Dat ik wel voordelen bij heb dat ik een grotere organisatie heb. Waar ik veel meer kennis en informatie krijg om dit soort zaken goed te regelen. Meneer Bluis, bedankt voor uw tijd en uitleg. En uh, wij gaan elkaar zeker spreken in de aankomende verkiezingstijd. Dank u wel. En dat was het interview van vanmorgen met Geert-Jan Bluis. Inderdaad over de woningbouw in Zandvoort. Verbaast me trouwens wel een klein beetje over wat de wethouder vertelt... over de invoeringen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn... waaronder inderdaad het concurrentiebeding bij projecten... waar overheidsbemoeienis bij ja. is. Nou weet ik bijvoorbeeld van waar jij woont, Park Duinwijk... Ja. Nou, daar had je ook sociale koopwoningen... voor mensen die uh, toen de tijd nog bij uh, de EMM uh, een woning uh, huurden. En die konden als eerste daar een uh, woning uh, kopen. En uh, die kregen ook een uh, concurrentiebeding op de woning... dat ze het uh, de eerstkomende jaren niet uh, door konden verkopen. Dus wat mij betreft volgens mij geen nieuwe dingen gehoord, of wel? Nou, uh, nou bij, die, bij die twee torens daar uh, in Noord, Nieuw-Noord, uh, die app appartementen die daar gerealiseerd zijn. Er komt trouwens nog een derde, derde toren bij. Hè? Daar staat alweer één te koop. Die is dus verkocht en die staat alweer te koop. Wellicht iets, voor iets meer geld. Ja, iets meer. Een tonnetje of zo. Ja, in de sociale... Ik heb even gekeken wat een, uh, ongeveer de prijs gaat worden... van een uh, sociale koopwoning. Uh, Met een tuintje of geen tuin? Nee, geen tuin. Geen tuin. Nee, oh, een, balkonnetje. Een, balkonnetje. een balkonnetje. Een balkonnetje op het okay. noorden. ja. En dan uh, 40, uh, 45 vierkante meter, een inschatting. 50 vierkante meter misschien. Ja. En dan moet je toch rekenen op de duimwachten voor uh, de starters die denken daar uh, voor uh, weinig een uh, woning uh, te kunnen kopen. Dat je toch uh, voor uh, zo'n sociale koopstarterswoning ongeveer uh, 310.000 euro moet gaan neerleggen. Dus gaan we vast uh, sparen? Dat is, uh, zijn regels. Okay, nee, dat nee, heeft okay. te maken met uh, de NHG-grens en dergelijke. Okay. Dus dit jaar staat de grens op 310.000 euro voor een sociale koopwoning. Dat is dus wat die maximaal mag gaan kosten. Nou, even rekenen. Wat zou iemand doen als hij minimaal zoveel mag vragen en maximaal zoveel? Ja, Aan het antwoord blijf ik je bewust schuldig. Oké, okay, nou ja, ik denk dat het dan maximaal wordt. Ja. Dus reken maar op ongeveer 310.000 euro wat een sociale koopwoning in uh, de Duinwachter uh, gaat uh, kosten. Dus eigenlijk ook weer voor de doorstromers. Ja, de die uh, komt uh, voorlopig nog niet uh, aan de beurt, helaas. Of het moet heel anders zijn, hoor. Misschien heb ik het helemaal mis. Maar uh, ik denk het niet. Hier is uh, als ene laatste Joshua Kerdeson. in Vegas Jesse calls at 5 of all of them, she says, Baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico. You, the cat and me, we'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? I oh, Jesse, you always do this every time I get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 Met wethouder Geert-Jan Bluis hoorde je deze Joshua Keddersen en Jesse. Nou, we kunnen er nog eentje tot aan het nieuws draaien. En dat is deze van Bruno Mars. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, You.